Een sponsorcontract dat hij sloot voor zijn motorrace-team... is een paar keer met flinke winst verkocht via een bedrijf op de Maagden-eilanden. Naar wie de winst ging is niet bekend. Ook is niet bekend of Zedor van de constructie wist. De medeoprichter van de website Mega Upload... en de oprichter van Kledingmerk Max staan ook op de lijst met name. In Almere staken de buschauffeurs van Connection. Ze willen dat de gemeente maatregelen treft... om de veiligheid in de bussen te verbeteren. De staking duurt tot half tien... Dat betekent geen busvervoer in Almere en geen streekbussen naar Amsterdam, Utrecht en Hilversum. Connection had tevergeefs een kort geding aangespannen om de staking te verbieden. Steeds meer biggen sterven nog voor ze de slacht halen, stelt Varkens in nood op basis van cijfers van de varkenshouderij zelf. Afgelopen jaar stierven bijna 6 miljoen biggen, een stijging van ruim 380.000 vergeleken met een jaar eerder. Volgens de varkenshouders komt de stijging door de wens van de consument voor mager vlees. Daardoor hebben biggen minder spek op de botten en overlijden ze eerder. De Dierenwelzijnsorganisatie claimt juist dat het hoge sterftecijfer komt... door het feit dat er steeds meer biggen worden geboren. Zeugen zouden te weinig tepels hebben om hun biggen te voeden. Het weer nog regen trekt vanuit het zuiden naar het noorden... Ook later vandaag blijft het van tijd tot tijd regenen. Alleen in het westen is het vrijwel droog en is er vanmiddag wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Dit is een hele grote hit in uh, 1991, 25 jaar geleden... voor Massive Attack met Unfinished Sympathy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op uh, zondag... op deze 3 3e van april 2016. Wat hebben we allemaal in petto voor je? Natuurlijk de uh, Rakaton dat nu plaat van deze week. En uh, we gaan dit keer eens een keertje terug in de tijd om half uur, um, zometeen ook het weer. Uh, we hebben de divisie volgen. De wedstrijden, Aardel Den Haag, FC Groningen, Rode-NC, Heerenveen en Ajax-Pek Zwolle. En op dit ogenblik NEC, Vitesse en in Nijmegen staat het 1-0. En natuurlijk volg ook Vlaanderens mooiste, de Ronde van Vlaanderen. En daarnaast sportnieuws en lokale en regionale informatie. De zon schijnt 12,5 graden op de tenne van ZFM. Daarom op Beats. tot aan 5 uur bij Zandvoort op Zondag. Nu de Style Council, My Ever-Changing Mood. <middels>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 op nummer 1 in de Euro Breakdown. DNCA, Cake Body Ocean. Het is zo'n plaatje wat al een jaar rond zit te zwerven en nu pas aanslaat. En daarvoor kansel met My Effort Changing Moods. Nou, in Nijmegen is de slotfase interessant, want uh, Dario Dumits... die uh, bracht Nijmegen NEC op 2-0, maar Louis Baker... die bracht de spanning weer terug en staat nu 2-1, maar het einde is nabij. Even kijken, de koplopers in de Ronde van Vlaanderen... zijn Gijs van Hoeken, Hugo Houle, Frederico Zurlo... Immanuel Ervetti en Nederlander Wesley Kleder. en hebben op dit ogenblik 45 seconden voorsprong op het peloton... zonder de Belgische favoriet Krek van Avermaat... want die is net gevallen... Dan gaan we even kijken naar wat ander sportnieuws. Judoka Henk Grol heeft, komt vandaag niet in actie bij de Grand Prix in het Turkse Samsun. De 30-jarige Hanemer die zou uitkomen in de klasse tot 100 kilogram... heeft zich wegens ziekte afgemeld bij de organisatie. Sanne Verhagen onder de 57 en Frank de Wit onder de 81... grepen de afgelopen dagen net naast de medaille in Samsun en bij de verloren de strijd om brons... en Dex Elmond werd in de klasse tot 73 kilo direct uitgeschakeld. Cyprian Coutout heeft de marathon van Parijs gewonnen. De Keniaan, die vorige maand al de halve marathon gewonnen had... in de Franse hoofdstad, kwam binnen in 2 uur 7 minuten en 11 seconden... en dat is een persoonlijk record. Cotout die vormde na 35 kilometer een kopgroep van 8 man... met nog 4 kilometer te gaan... Versnelde de Ethiopiër uh, Gebret Sadik Abraha. En al snel nam Coltoet het commando over. Waarna hij onbedreigd de finishlijn passeerde. Het parcoursrecord van Kenisnisa Nisa Bekele uit 2014 bleef overeind. De wedstrijd bij de vrouwen leefde ook een Keniaanse zege op. Visiline Jepkesjo. Vorig jaar derde won in 2025-52. Boruta Deze uit Ethiopië was uh, bij haar zegen in 2013 vijf minuten sneller. Uh, dan gaan we even basketballen. De basketballers van de San Antonio Spurs... hebben hun 64ste afwinning van het seizoen geboekt. En dat is een nieuw clubrecord. De ploeg uit Texas won thuis met 192-95 van de Toronto Raptors en met 64 overwinningen tegenover 12 nederlagen... doen de Spurs het beter dan in een topjaar 2005-2006... toen ze het reguliere seizoen afsloten... met een balans van 63 overwinningen en 19 nederlagen. Bovendien is de ploeg van sterrenspelers Tim Duncan en Tony Parker... al 48 wedstrijden op rij ontslagen voor eigen publiek. Portland Trailblazers blijft met een zegel Miami Heat... in de race voor de vijfde ticket van de playoffs in de Western Conference. Ze versloegen Miami met 110-93. De Trailblazers namen in het derde kwart een voorsprong van 28 punten... en konden daarna rustig aandoen... zonder dat de vierde overwinning op rij in gevaar kwam. De Indiana Pacers wonnen uit met 115-102 van de Philadelphia 76ers. Of... Uh, nou, en CJ Mills was goed voor 25 punten. Paul George tekende voor 20 punten. 8 rebounds en 7 assists voor de Pacers. Philadelphia de moet nog eens zeggen boeken om niet het slechtste seizoen ooit van een NBA-ploeg te beleven. Dan hebben we nog een bericht over de Olympische Spelen. Want uh, in Brazilië en bij de Internationaal Olympisch Comité zijn grote zorgen over de tegenvallende kaartverkoop voor de Olympische Spelen. Over vijf maanden beginnen de Olympische Spelen in Rio. Het eh, organisatiecomité heeft bekendgemaakt dat tot nu toe slechts de helft van de kaartjes is verkocht. Brazilië kwam met problemen die er nog niet waren toen de Olympische Spelen in 2009 werden toegewezen aan Rio. Toen was er een stabiele regering, maar president Dilma Rousseff ligt steeds meer onder vuur. Veel Brazilianen denken dat ze een belangrijke rol speelden in een corruptiezaak rondop het eh, oliebedrijf Petrobras... Ook zijn er zorgen over het Zika-virus dat Rio de Janeiro hard heeft getroffen. Brazilië heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen... dat mensen tijdens het evenement niet besmet raken. De Deze week aangetreden minister van Sport in Brazilië, Ricardo Leisser... zegt in een interview met de krant Volla... dat hij bezig is met plannen om de tribunes toch vol te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat de overheid een groot deel van de kaarten opkoopt... en verspreidt onder scholen. Het zou ook moeten gebeuren met kaarten voor de Paralympische Spelen... die na de Olympische Spelen ook in Rio worden gehouden. De kwartverkoop voor dat evenement verloopt nog dramatischer. Tot nu toe is slechts 12% van de kaarten voor de Paralympics verkocht. Dus ja, over vijf maanden de Olympische Spelen in Rio. <middel> Dit is CFN, de lokale onder voor Zalver de Bentveld... En we gaan terug in de tijd met Christina Clara en Ricky Martin. Clear en uh, Ricky Martin al 15 jaar oud. Nobody wants to be lonely now achter Gravity Six met Annie, you saved. CFM Westkust weerbericht. Ja, wat was het gisteren bewolkt? Hè? Maar vandaag ziet er het uh, een stuk beter uit vanochtend. Was het was nog uh, over het algemeen bewolkt, Maar uh, op dit ogenblik zal de zon weer uh, vol tevoorschijn komen, dat doet hij dus. En schijnt hij uh, al zijn zonnestralen op de aarde neer. Het is al warmer dan gisteren met uh, momenteel al temperaturen rond de 15 naar 16 graden. Het wordt een graad van 18 in de westelijke regio's. En die 18 graden is in de zuidelijke regio van het land inmiddels al gehaald. En daar is de eerste 20er van het jaar mogelijk. Vanavond en komende nacht overheerst de bewolking en er gaat buiige regen vallen. De zuidenwind neemt toe naar matig en het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen is het eerst bewolkt en valt er nog wat buien geregen. Maar in het, de middag blijft het droog met geregeld zon. De wind waait zwak tot hoogheid matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 15 graden. Na morgen is het dinsdag en woensdag op een lokale bui na meest droog. Met naast wolkenvelden ook geregeld zon. De wind waait zwak tot matig. gaat het zuidwesten en de temperatuur stijgt dinsdag naar de 14 en woensdag naar de 12. Vanaf woensdagavond wordt het duidelijk wisselvalliger met een toenemende kans op buien. Ook de wind neemt in kracht toe en de temperatuur wordt wat lager aan 9, 11 graden. Volgende week zondag wordt het alweer wat zachter met 11, 12, 13 en na het weekend is het veelal zo'n rond de 14 graden. De inzinking is tijdelijk, Dat zouden we zo zeggen, ja.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 Color scene met up on the downside, erachter Fleur East Sax. Niet te vinden in New York Breakdown. Schande gewoon, ik speel er maar goed. De stem van Europa zegt wat anders. Het is lente, de lente komt eraan en dan ook de lenteplaten. Wat dacht je van deze? Dit is Amerika met Ventura Highway. People say this town don't look good in snow. De laatste wapenfeit van deze man, Chris Isaac, was uh, begin uh, jaren nul. Toen had hij een eigen show, de Chris Isaac Show. Werd nog uitgezonden door uh, Veronica, maar daarna niks meer van hem gehoord. Waarschijnlijk zit hij gewoon uh, ja uh, geld te trekken, want uh, Para Verkuva, die heeft uh, natuurlijk uh, vorig jaar... een uh, Hit met Wicked Games, maar dit was nog een oude Blue Hotel van Chris Isaac. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En daarvoor gingen we naar de jaren 70 met America met het fantastische Ventura Highway. We gaan even wat regio-nieuws met je doornemen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd tijdens de horeca-toezicht in Zandvoort... een man aangehouden nadat hij een horeca-portier had bedreigd. De man werd door de portier geweigerd... naar aanleiding van een eerdere wangedrag... De verdachte is na zijn aanhouding ingesloten in het Zellencomplex. Tijdens het horeca-toezicht is de politie onopvallend of opvallend aanwezig... in het centrum van Zandvoort en op de routes van en naar het centrum. En tijdens de zomerperiode zullen tevens politiebikers ingezet gaan worden. Zij kunnen zich onopvallend stil en flexibel door het gebied bewegen. Afgelopen vrijdag is een groepje vrijwilligers onder leiding van Hilly Jansen van start gegaan met het verven van de blauwe muur van het voormalige Dolphirama. Ook wethouder Gerjan Bluis stak de handen uit de mouwen en schilderde lekker mee. Het schilderen van de muur is een van de maatregelen die de gemeente neemt in de aanloop naar een structurele verbetering van de uitstraling van de boulevard. Naast het opknappen van de muur plaatst de gemeente nog voor de zomer palmbomen en kiosken in dat deel van de boulevard. Ook wordt er extra duin aangelegd. Plehab, een vluchteling uit Syrië die sinds kort in Zandvoort woont... was een van de vrijwilligers. Hij is erg enthousiast. In het Engels vertelt hij dat hij heeft aangegeven... graag mee te willen doen aan het vrijwilligersproject in Zandvoort. Ook zijn taalcoach doet mee. Tevens is vanuit de verbeelding een project van de gemeenten Zandvoort en Heemstede met als doel om inwoners met een beperking dichtbij de eigen woonsituatie een zinvolle dagbesteding te geven, gericht op doorstroming naar de arbeidsmarkt ondersteuning gekomen. Dus daar, zij doen gewoon mee. Heb je ook zin om lekker te schilderen in dit mooie voorjaarszonnetje? Meld je dan aan als vrijwilliger, er wordt nog steeds naar vrijwilligers gezocht. Uh, er is gisteren verder gegaan met de schilderen van de muur en de komende dagen ook. Het Zandvoortsmuseum coördineert de metamorfose. Je kunt je aanmelden bij beheerder Hille Jansen... en dat kan via het volgende e-mailadres: H. .jansen, met 1-S at Zandvoort .nl, of bel 0613427671. Samen maken we Zandvoort een mooie bruisende badplaats... al dus het persbericht. Bevrijdingsmorp Haarlem heeft inmiddels alle optredens bekendgemaakt... voor Hemelvaartsdag 5 mei 2016. Op het houtpodium treden op Mantra, Jorik van Noorden... Nielson, La PK Tina, Ronnie Flex en Leo Kleine... Sue Denight, Incognito, Baltasar, Chef Special... en de presentatie is in handen van Bader en Wijnand van 3FM. Rauw en ongekend, eh, ongetemd zijn Ronnie Flex en Leo Kleine. De mannen wonnen afgelopen jaar in verschillende samenstellingen... de propprijs, eh, een Edison en de 3FM Award voor beste nummer. En vanuit eh, Groot-Brittannië verwelkomen we Incognito, de jazzfunkband... Eh, die in de jaren 80 het succes herkende als Always There... and Don't You Worry About A Thing. En vanuit België klinkt het eigen geluid van indie rockgroep Baltasar. dat met hun live presence eh, grote indruk maakt. En per legerhelikopter doet ambassadeur van de vrijheid een nieuw zon ons festival aan. Is hij echt zo sexy als hij danst? Nou, je kan het uh, aanschouwen uh, op 5 mei. En bijzonder feestelijk wordt het optreden van La uh, Pecatina, dat het komende festivalseizoen wordt uitgebreid tot La Grande Pecatina. Dan gaan we even kijken naar het jupilee-podium. Daar treden op Gosto, Krakerseiland, Lucas Hamming, Admiral Freebie. Frescu, Eefje de Visser, Zomjeu, My Baby, John Coffee, feest DJ Ruud... en de presentatie is in handen van Joshua Baumkarten... also known as Mr. Word Beard. Op het plein van de vrijheid in samenwerking met Hogeschool in Holland Haarlem... is Celesta, Fused Smoking Silhouettes en Haarlem's Toekomst... de Punk Cheap Trails... Lakshmi en Jack and the Weatherman. En de bevrijdingspop wordt traditioneel geopend... door de winnaars van de Rap Acta Award. En dit jaar is dat mantra. Het festival sluit af met Haarlemstrots, Chef Specials... die net een succesvolle Amerikaanse tour achter de rug hebben. En voor meer informatie ga je naar www.bevrijdingspop.nl. En wat ben ik blij dat zij komen naar Haarlem. Een van mijn helden, een van de, ja, de grootste... Punt en jazzband, alle tijden. We hebben het over Incognito. Dit is een van de grootste hits. Don't you worry about a thing. ...van Stevie Wonder van zijn album Visions. En uh, ja, gecoverd dus door Inco Don't You Worry About A Thing... ...en die kun je dus vinden in uh, bevrijdingspot 2016 in de Mahalemarhuid. We gaan even kijken naar de ronde van Vlaanderen. Met nog 75 kilometer te gaan hebben R.V.T. en Van Hoeken aansluiting gekregen... ...van vijf renners Krijpel, Polit, Hal, Klaas en Gützef. En zo zijn er weer 7 koplopers, 1,49 voorsprong. Eén vlaag te gaan voor het nieuws van 3 uur. First choice is hier met Dr. Love. He's got the potion and the motion.